De gemeente Amsterdam had nooit mogen besluiten tot de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Volgens de Volkskrant is dat de hoofdconclusie van de enquêtecommissie die de besluitvorming rond de metrolijn heeft onderzocht. De politieke wens om de metrolijn aan te leggen was belangrijker dan de risico-inschatting, zegt de commissie. Toenmalig wethouder Dales wordt volgens de krant verweten dat hij de raad nauwelijks op de risico's heeft gewezen. Een woordvoerder van de enquêtecommissie zegt dat de hoofdconclusie van de Volkskrant nonsens is... en dat er in het hele rapport geen enkele naam wordt genoemd. In Kopenhagen zijn vannacht weer rellen uitgebroken. De Deense politie pakte meer dan 200 mensen op bij een krakersbolwerk in het centrum van de stad. Toen agenten controles wilden houden bij een bijeenkomst van klimaatactivisten... werden ze bekogeld met molotovcocktails. Ook staken de activisten barricades in brand. Sinds afgelopen weekend zijn rond de klimaattop in Kopenhagen... bijna 1500 relschoppers gearresteerd. De gemeenteraad van Enschede is akkoord gegaan met de komst van een vliegveld. Daaraan verbond de raad wel voorwaarden. Zo moet het gebied waar geluidsoverlast mag voorkomen worden verkleind... en moet er binnen drie jaar een exploitant worden gevonden. Toen wethouder Helder beloofde de eisen te bespreken met de provincie en de staat... ging een ruime meerderheid akkoord... De provincie stemt morgen over het plan, waar tegen veel verzet is van actiegroepen. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker vijf doden gevallen bij een zelfmoordaanslag. Ruim dertig mensen raakten gewond. Een man reed met zijn auto naar een hotel in de diplomatieke wijk en blies de wagen en zichzelf op. Volgens de politie van Kabul zijn de vier slachtoffers Afghaanse burgers. Vulcanologen in de Filipijnen verwachten binnen enkele dagen een grote uitbarsting van de Mayon-vulkaan. De Mayon spuwt rook en as en bij de kraterrand is lava gezien. In opdracht van de autoriteiten zijn dorpen aan de voet van de vulkaan ontruimd. Het weer volop zon en droog, de middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. Dit was het NOS-journaal.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 Dit is Kerst met ZFM. Met nu nu de herhaling van Zondag in Kennemerland. Frequenties live. Bloemendaal 105,8, Zandvoort 106,9. Dit is zondag in Kermerland. Met het tweede uur van deze zondag in Kermerland. Wat gaan we doen in dit tweede uur? Nou, uiteraard gaan we natuurlijk weer proberen de wedstrijd op te pakken tussen Bloemendaal en United. Dat staat inmiddels 2 tegen 0. Dus dat voor de mensen die het voetballen natuurlijk heel erg volgen. En we gaan zo dadelijk natuurlijk ook het, het verhaal proberen te vertellen... van niemand minder dan Louis van der Meijen... die hier in Zandvoort een biljartgrootheid aan het worden is. En of daar nog wel wat mee, mee te doen is, dat horen we dan allemaal straks. Maar we hebben natuurlijk ook nog het een en ander klaarstaan aan muziek. Dit hebben we dus een paar weken geleden zeg maar, gezien en gehoord bij het Rob Akda Award. De eerste voorronde. Ik heb het over de band Liberty. Gisteravond waren ze te zien en te horen in De Wilde Man. En dit is wat ze hebben gemaakt. Open Your Eyes. I've been through the desert, I've been through the snow. Nou, dat kunnen we dus uh, gelijk al meteen weer onderbreken. Dus, uh, want we gaan eerst even naar het voetballen toe. We zijn acht minuten, denk ik, koud bezig in de tweede helft. Tjerk uh, de Blauw heeft uh, melding over de wedstrijd Bloemendaal United. Nee, we zijn één minuut koud bezig. Oh. en is hier 2-1 geworden in die wedstrijd. Het was een strafschop voor uh, United. Uh, en die, uh, die werd er goed ingetikt. dat betekent dat uh, de stand hier 2-1 uh, geworden is in die wedstrijd. En dat we net pas uh, twee minuten onderweg zijn in die tweede helft. Oké, okay, goed, dat was uh, Tjerk uh, vanaf uh, het uh, terrein uh, daar in uh, de Bergweg. Gaan we het gewoon nog een keer proberen met uh, de band uh, die dus meegedaan hebben in de eerste voorronde. de Liberty uit uh, Zandpoort en omgeving. En het nummer heet Open Your Eyes. I've been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 And everything unfolds Love living like a deity Wanna date, one day, And your oh, Jesus really died for me I guess Jesus really tried for me Bodies in the burglary tree Bodies making chemistry Bodies on my family Bodies in the way of me Bodies in the cemetery And that's the way it's gonna be All we've ever wanted To the good, make it so Cause stranger strange getting stranger And everything's contagious My the modern middle ages All day, every day And if Jesus really died for me Then Jesus really tried for me Bodies in the poetry Bodies making chemistry Bodies on my family Bodies in the way of me Bodies in the cemetery that's the way it's gonna be to look good Inmiddels bij van Zandvoort, AB Radio in het programma Zondag in Kennemerland. En dat waren er dus twee achter elkaar. Eerst Liberty, regionaal zeer bekend inmiddels geworden. Want ze zijn aardig bezig, die jongens. Gisteravond een optreden gehad in de Wilderman in Zandpoort. En daarmee zullen ze zeg maar, proberen om wat meer vaste voet onder de grond te gaan krijgen hier in de regio. Ze hebben meegedaan in de eerste voorronde van de Rob agdow in het Patronaat. Uh, in de categorie min of meer singer-songwriters uh, hadden zij een band. En de band is uh, opgebouwd uit vijf man. En die vijf bestaande uit David Wyden, uit Pim Koster, uit Sjoerd, de Vries Sjoerd Janssen en Jeroen Tevoort. Ik uh, noem ze alle vijf in één keer en in één adem op... En uh, de bedoeling is dat we dus proberen om ze ook eens een keer hier gewoon aan het woord te laten. Dus dat uh, sowieso. Er zit trouwens nog meer muziek uh, in het uh, vat aan te komen. De presentator van uh, de Rob Act wordt, Pepe Fischer, die heeft een band. En uh, die zit in meerdere bands uh, zelfs. Hij heeft uh, de band Jessup, waar hij uh, samen met zijn maatje Dre voorvrienden in zit. Maar hij heeft ook nog een andere band, de Cheerful Fruit Flies. Die bestaan volgend jaar, 20 jaar. En ik kan dan nu al, uh, zeg maar, uh, uh, al even uh, ver, vertellen dat er over, de, over een tijdje een uh, cd uh, ja, gaat uitkomen. En die zal waarschijnlijk in dit programma ten doop worden gehouden. Dus dat uh, kan ik in ieder geval uh, gewoon melden. Sowieso dus. Dus dat is dus allemaal nieuws. Dan nog even een nieuwsbericht. Voetbal HFC Haarlem leeft nog. Een faillissement is voorlopig afgewend. Op vrijdag 18 december zal Haarlem gewoon thuis spelen. Dat uh, gebeurt tegen Kambuur dat hoge plaats staat. En de uitwedstrijd tegen Volendam van aanstaande zondag op 13 december is dus niet de laatste. Donderdag 10 december, dat was dus eergisteren, nou nog verder terug, heeft de club een deel van de achterstallige salarissen over november betaald. Tevens is er eens met de spelers, technische staf en het overige personeel afgesproken dat de club tot en met 18 december de tijd krijgt de resterende salarissom te voldoen. Dankzij de actie Hart voor Halen, maar ook de inspanningen van sponsoren en de supportersvereniging, werd dit mogelijk. Hierdoor is de tijdsdruk overigens of enigszins van de ketel. H.C. Haalem krijgt daarmee weer mogelijkheden op kort termijn financieel orde op zaken te stellen. En het interimbestuur ziet daarvoor nog verschillende aanknopingspunten. Al dus het bericht wat op de AB Radio website terug te vinden is www.abradio.nl Tien voor alle vier, we gaan even weer muziek doen tricky samen met Ed Kowalschik. En die Ed Kowalsik die heeft een tijdje terug... Uh, min of meer de band live laten ploffen. En dat heeft hij allemaal aan zichzelf te wijten. Want ach, hij was nogal een beetje zo van... ik regel wat en ik steek het ook vervolgens in mijn eigen pocket. En dat moet je bij zijn collega's niet mee aankomen. En dus was het verhaal van live over. Dit is Van een Tijdje Terug. Hier is Evolution Revolution. We'll yeah. Now you. My friends talk. De vrouw van Martin Duijzer, producer Joey Dijzer en 100 Years. Uh, grote nummer 1 niet geweest. We gaan weer terug naar de, de velden, naar de, de Bergweg. Want daar wordt de wedstrijd tussen Bloemendaal en United gespeeld. En Tjerk de Blauw kijkt ook naar de tweede helft van deze wedstrijd. En waar het heel spannend is in die wedstrijd, uh, hier tussen, eh, uh, Bloemedaal en United Davos. United Davos is in een drukke op het doel van, uh, van, uh, van uh, Bloemedaal. En het schot van de aanval geweest om die gelijkmaker te maken. Maar net was er ook een kans voor Paal ...en Die kon hem net niet erin prikken. Maar, uh, daarvoor was ook een kans voor het, voor, uh, Alex Rijsberg. Die werd neergelegd toch niet, maar hij gaf geen toch niet. Komt een aanval van, van Bloemedaal. Of van uh, United Davos aan linkerkant van het veld. En ik moet zeggen, Pieter Rijsberg, die ze vroeger twee keer fantastisch erheen sleefde. Met katachtige reddingen hield hij ze over de benen in deze fase. Maar United Aval is aan het drukken. En is aan het drukken op het doel van Bloemendaal. En, uh, ja, en Bloemendaal krijgt natuurlijk ook de kans in de overkant. Dat kan ongetwijfeld niet. Komt die aanval van United aan De linkerkant van het veld. Op uh, de nummer 4. Ronald Philippo. Maar het is dan goed. Tintje aan niet dus. Tintje Joon, er meteen door naar watersnel. Kan watersnel er langskomen? Watersnel komt er langs. Loopt die man er helemaal uit. Gaat nu richting? Nee, dat komt er niet uit. Maar dan uh, is het doelman die die bal kan oppakken. En zo is die kans gekeken voor uh, Voemenal. En meteen is het United Tavern. Waar het probeert uit te komen, denk je kans van het veld. Heeft de bal in zijn voeten. Gaan kijken hoe die enkels willen. Plaatsen naar de, de nummer 4, Ronald Filippo. Heeft die bal weer terug naar de, scheid, naar de keeper. En dan komt hij daar op, uh, op uh, de nummer 11. Maar het is dan goed het klooster er tussen zit. Tim Jones heeft de bal in zijn voeten. Plaatsen we de water snel. Water snel. Plaatsen dan goed voor. Maar het is dan iemand van uh, United Tavern die er tussen zit. En dat betekent buiten het spel uh, verlacht, uh, door de scheidsrechter. En gegeven dus. Uh, en dat betekent dat die aanval afgeslagen is van Bloemendaal. Bloemendaal gaat een wissel toepassen. En het is uh, Sander Buim die erin gaat komen voor, ik weet niet wie. We gaan even kijken, Michel Abrams uh, komt eruit, die wordt bedankt voor uh, bewezen diensten. En het is uh, Sander Beum die erin gaat komen aan de linkerkant van het, uh, van het veld. En dat betekent natuurlijk ja, dat er een aanval erin gaat en al een aanval eruit gaat en de andere aanval er komt erin. Sander Buim kan ook van de linkerkant spelen. En we gaan kijken of dat effect kan krijgen. Maar eerst moet die wissel natuurlijk gaan plaatsvinden hier. Uh, voordat de weer verder gegaan kan worden. En Michel Abraham neemt de tijd om dus uh, van het veld af te komen. En uh, geeft er een handje aan uh, Sanne Beum. mag erin. En Michel wordt uh, bedankt voor voorwezig. Nu kan hij zijn trap genomen door de doelman van uh, United Davo. En die trapt hem dan ver en diep naar voren. Dan moet je oppassen. En jongens aan de kans! En hier een thug redding van Pieter Rijdlaar. Die houdt de vroeg echt letterlijk op de beest. En het is daar uh, Sanderbuik die de bal op pakt. In plaats van Keurig tegen de tegenstander aan. En dat betekent dat er ingooien is voor... Uh voor uh, Bloemendaal. Het is uh, Pieter Rijs ...waar die ze wederom uh, op de been houdt hier in, uh, in deze fase. En dan komt die ingooi van uh, van uh, Joost Hofker. Joost Hofker, de linkerkant van het veld, gooit hem dan naar Toon Weer. Toon Weer kan hij erbij komen, die kan er bij komen, maar kan hij wel niet binnenhouden. houden. Betekent de hoogte van de middellijn een ingooi voor zei je voor van uh, United daar. komt die bal heel snel. Maar het is nog die heel goed tussen zit. En het is dat is. Joost, uh, Joost naar uh, hem lopen voor uh, Pieter want Gooit die bal meteen naar de rechterkant van het veld naar uh, Willem die helemaal vrij staan. Die kan die wel oppakken kijken wat hij ermee kan doen kan. Ziet dan uh, uh, vrij staat Rommelbeunissen pak die bal aan. Zal hem diep gaan spelen. Trapt hem dan ook diep richting Pauldjohn. Kan Pauldjohn erbij komen? Nee, het is daar je tafel die weggeruimd. maar het is er Tim John die er goed tussen komt en toch zit United tafel. Die die bal kan oppakken hier aan het linkerveld... Uh, in het middenveld. En er is daar Leunis die er goed tussen komt. En het is Wilke Klooster die die bal in één keer verder naar voren trapt. Maar het is wederom Jan uh, Davo die de die bal kan oppakken. En wederom Klooster. Klooster pakt die op, kan je wel. Plaatsen we hem door aan de rechterkant ...en Wouter Snel. Wouter Snel moet een actie gemaakt. Krijgt er twee man voor. Ze maakt weer een schaar. Gaat om zijn man heen. Kan hij Kan niet de bal volgooien? Gooit hem bal goed voor? En die gaat er net overheen. En dat is zonde. En dat betekent dat we hier gespeeld hebben in deze fase. 20 minuten in de tweede helft. Met de stand 1-2 tegen 1. De doorslag uh, is uh, Lover Madley. Maar er is gescoord bij de wedstrijd uh, Bloemendaal tegen United, Tjerk. Uh, en hier is de stand uh, 2-2 geworden in de 21ste minuut. Dat was uh, de nummer 8, uh, Rewan Brutjes. Die die bal inschoot. Uh, ja. Het kon natuurlijk helemaal niet uitblijven. Bloemendaal kwam onder druk te staan. En uh, United daarvan ging steeds meer uh, druk op het doel uitoefenen van, uh, van uh, Bloemendaal. Maar hij heeft ook zijn kantjes. En zo gaat Bloemendaal hier een aanval. Het is dus, uh, daar aan de rechterkant. Het is daar te snel. Die kan de bal pakken. is dan voor die bal? Gaat hij voor de bal, hoor die bal, hoor die bal hoor die heb voor echt en dat betekent dat die kant bekeken is. Maar zo actief zal hij hierheen en weer op de bergweg. En waar de stand op dit moment? tegen tegen 2. En dat was uh, Tjerk de Blauw vanaf het uh, terrein uh, van Bloemendaal. Wij gaan uh, gewoon weer verder met uh, muziek hier bij van Zandvoort. En uh, radio, uh, AB Radio. Ik moet het wel goed zeggen. Jongens, jongens, jongens, het uh, komt allemaal fijn. Allemaal met strot weer uit. Maar we hebben natuurlijk ook nog indie Pop uh, staan. Hier is Real Ciao. Zo was dat met Real Wild Child. Overigens nog even terugkomend op het gesprek wat ik had aan het eind van de eerste uur met Joyce Meester. Met de band die zij had gepresenteerd afgelopen vrijdag. Daar moet ik ook nog bij zeggen van ja, vrolijke Frans, waar kunnen we dat dan allemaal op terugvinden? Nou, dat is allemaal terug te vinden op www.joycemeester.com. Dus... ...mocht je nog iets willen weten over alles wat met die band te maken heeft... ...dan kan je dat dus daar op raadplegen op de website. Er staat van alles op. Er staan ook mp3's op en dan hoor je in ieder geval wat zij allemaal kan. Dus het is zeer beslist de moeite waard om eventjes een bezoekje te brengen aan die website. Uh, voor mensen die dus willen weten van... ...ja, het zal leuk kopen wat je allemaal in het vorige uur hebt verteld. Maar het is dus... Uh, na te lezen op de website van www.joysmeister.com. Dus uh, de dame die we dus in het eerste uur even te gast hadden wat betreft haar muzikale aspiraties. Dus dat uh, mag ik er dan wel zo uh, bij vertellen. We gaan weer terug naar uh, Yvonne Roosendaal. Die uh, met, uh, ja, bezig was uh, met een aantal interviews. die ze heeft opgenomen bij de Stichting Zorgcontact Locatie Bodaan. Uh, nu ook weer in gesprek is ze uh, zal zelf vertellen waar het over gaat. Tegenover mij zit Peter Brouwer van de Politie Kennemerland. Peter, hoe komen jullie op het idee hier aan mee te werken? Uh, nou ja, wij zijn op de beursvloer uh, geweest. Ik, ik begrijp dat dat al eerder ter sprake is geweest, hè, dat dat uh, uitgelegd is. En uh, als politie staan wij ook midden in de maatschappij. Nou, uh, de uh, Bodaar Stichting hier uh, vroeg hulp op uh, verschillende kanten. En wij hebben daar ook een kans in gezien van uh, hey, wat kunnen wij daar uh, doen. Wat, wat voor meerwaarde kunnen wij daar hebben. En uh, als politie zijn wij, uh, worden we vaak wel, uh, wel eens lastige en vergeleken met vervelende mensen. Uh, die alleen maar een bekeuring geven omdat ze 4 kilometer te hard rijden. Nou, dat is maar uh, 1% van ons werk misschien. En uh, uh, we doen eigenlijk heel veel meer dingen wat uh, voor de veiligheid uh, moeten zorgen. En wij vonden het een uitstekende kans om op uh, deze manier met zes uh, mensen hier uh, in contact te komen met de bewoners en het personeel van de Bodaan Stichting. Wat gaan jullie doen vandaag? Oh, kan... Nou, wij gaan helpen om uh, uh, de, met het personeel hier van de Bodaan Stichting de kerstversieringen aan te brengen. Dat is uh, wat uh, extra handjes aan het bed, uh, zeg maar. En op die manier komen we ook gelijk in contact met de, de mensen van, uh, van de stichting zelf. En ook met de bewoners. Hoe kwamen jullie op het idee om hier aan mee te werken? Waarom de Bodanen? Jullie gaan ook nog naar het Rode Kruis. Uh, ja, nou bij de, bij de dat is daar komen voor de helft uh, bedrijven en de andere helft maatschappelijke organisaties. En in de commerciële wereld, zeg maar, daar is het vaak zaken doen om geld. Maar in deze maatschappij kunnen we op andere gebieden meer voor elkaar betekenen. En de bedrijven die ondersteunen de maatschappelijke organisaties, en die doen daar ook weer wat voor terug. En zo kunnen we elkaar zonder dat het geld kost op een leuke manier helpen en ondersteuning bieden. Wat een grandioos idee. En zijn, hoeveel agenten zijn er nu nog steeds bezig met de kerstversiering? Uh, wij zijn hier met zes man. Een, een, een dame die voornamelijk bij ons aan de balie zit. Uh, twee wijkagenten. Een uh, gewone agent en uh, een dagcoördinator die bij ons soort wachtcommandant uh, is. En uh, ikzelf. En uh, wij zijn verspreid over het gebouw hier. En uh, nou ja, zoals je ziet zijn we nu uh, de kerstversiering aan het uh, aanbrengen. En we zijn met uh, iedereen in gesprek. Voorlopig nog over de kerstbomen. En over een stukje veiligheid, maar ik kan me voorstellen dat de bewoners ook vragen ja. hebben over veiligheid en de gevoelens daarvan. En dan kunnen we ook daar gelijk in spelen. Peter, hoe lang werken jullie hier vandaag met nou, wij waren hier om een uh, uur of half vier, uh, denk ik, en werden uh, keurig en netjes uh, ontvangen. Een uh, algemeen praatje voor de bewoners die hier uh, zaten. Uh, ik heb ook even uitgelegd aan de bewoners wat we komen doen. Wel <coughs> heel uh, leuk en uh, ja, je ziet ook leuke reacties uh, direct daarvan. En uh, ik denk dat wij zo rond de klok van een uur of zeven wel uh, klaar zijn. Dan hopen we dat, uh, dat de kerstbomen mooi staan. Dat het personeel blij is dat we een handje hebben kunnen helpen en dat we ook wel vragen van bewoners hebben kunnen beantwoorden. Ik vind het een grandioze actie inderdaad. Het is echt heel wat anders natuurlijk in gewoon gewone werk. Ja, inderdaad. Even, heel wat anders. In het weekend zijn we vaak bezig in de horeca. Zomers vaak langs de kust met heel veel evenementen. En nu is het wat rustiger op dat gebied. Dus nou, nu hebben we tijd, of we maken tijd vrij om nu op deze manier met andere inwoners, van Zandvoort en Bentveld... ...in contact te komen. Maar vroeger zeiden ze toen ik klein was, de politie is je beste vriend... ...maar jullie zijn heel hard bezig om de slogan weer terug te halen, volgens mij. Uh, ja, we, uh, we zijn ook een absolute partner in de maatschappij op vele gebieden. We zorgen voor uh, veiligheid. Maar wij vinden ook dat als het nodig is om op te treden, dan doen we dat. Dan zijn we daar heel duidelijk in. Oké, okay, nou mag ik nog heel veel plezier wensen met deze toch een aparte actie. En fijn dat jullie zo hard meewerken. Ja, nou graag gedaan. Ook bedankt voor, voor jullie komst en ja, bedankt. Okay. Tegenover mij zit App Verwij. App, wat doe je in het dagelijks leven bij de politie? Nou, ja, ik doe eigenlijk alles bij de politie momenteel. Dat maakt daar niet uit. Wat ze voor me hebben, dat doen. Heb je een bepaalde functie dat je de straat op moet, of heb je kantoordienst? Nee hoor, daar waar het werk is, word je eigenlijk naartoe gestuurd. Dus het kan ook zijn dat ik in het bureau blijf om aangiftes op te nemen. Maar het kan ook zomaar zijn dat ik eruit vlieg omdat er iemand in nood is. Werk je in Zandvoort of ben je een allrounder in Zuid-Kenneland? Nee, ik werk specifiek in Zandvoort. Maar in deze dagen wordt alles een beetje samengevoegd. Dus dan gaan we ook naar heimsteden en de andere omliggende kleinere gemeentes. Ik zag je op een hele hoge trap staan. Wat deed je daar precies? Nou, ik was bezig met de verlichting in die boom te hangen. Maar ja, de boom is nogal hoog, dus eh, we moeten dat toch wel met een trap doen. En ik heb de op opgezet, dus daar was hij ook voor nodig. Die ja. Hoe voelt zo'n werk eigenlijk voor. Als liefdadigheid doe je dit natuurlijk. Hoe voelt dat? Zo op een trap staan en. Uh, ja, een hele andere omgeving dan het dagelijks werk natuurlijk. Ja, maar ik vind het wel heel, heel erg leuk. Ik vind het, uh, ja, ja, de mensen zien ons ook een keer van de andere kant. En wij zijn tenslotte ook gewoon normaal uh, mensen als iedere ander. Dus wij doen ook die dingen en ook thuis ben je daarmee bezig natuurlijk. En als je daar een steentje uh, voor de samenleving kan bijdragen, wat het met, met elkaar uh, leuk is, dan uh, doe ik dat graag. Oké, okay, mag ik je heel hartelijk bedanken en nog heel veel succes, want u werkt tot zeven uur. En, uh, dat is het nog ja, niet. Ja, tot zeven uur moeten we. <laughs> nou, dat, maar ik geloof dat we daar ook nog wel ons natje en droogje krijgen. Nou, hartstikke bedankt voor het interview. Dank u.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 de bliksem Als de donder wat gaat doen Denk je straks alleen nog maar aan die mooie tijd van toen Had ik maar Had ik maar Had ik het maar gedaan Had ik maar dan als alles anders gegaan Had ik maar Had ik maar Zo was dat, uh, zo bij het scheiden van de markt. Daarvoor Howard Jones en Hide and Seek. En voor de mensen die willen weten van waar gaat het over. Het gaat over, uh, zeg maar, ons eigen oorsprong. Nou, dat in het licht uh, met de uh, klimaattop uh, in, in, uh, in Kopenhagen Kunnen we dat toch wel heel, uh, misschien wel aardig daarbij in thuis horen... als het gaat om dit stukje muziek, Hide and Seek. Ik leg het een beetje plastisch uh, en krom uit. Maar ik bedoelde dus mee te zeggen... We moeten weten waar we vandaan komen. En we moeten die zooi niet uh, uh, zeg maar om zeep helpen. Dat is een beetje de strekking van het verhaal. En daarvoor... Uh, Russ Ballard en Voices. Uh, een, een nummer wat ooit nog eens een keer te horen is uh, geweest. In een van de televisieseries uh, die Nederland uh, ooit op televisie had. En dan heb ik het over Miami Vice. Ja, inderdaad. Die. En dat zegt iets ook over mij. Want het zal uh, zeg maar, uh, altijd zo zijn... Dat ik ook iets najaag wat ik misschien nooit zou kunnen bereiken. En dat brengt ons op het uh, tijdstip dat we gewoon afscheid gaan nemen van uh, de uur. En dat My doen we met. de uh, MD, microfoon, doctor. Deze song is dedicated to the people of Africa. Swimmix, give me some drums.